Van 10 uur. Dit is door al Begens met het NOS-journaal. De metro's die op de Amsterdamse Noord-Zuidlijn gaan rijden... moeten over het bestaande treinspoor kunnen doorrijden naar Schiphol... zegt de directeur van ProRail in de Volkskrant. Het eindstation van de nieuwe metrolijn is station Amsterdam-Zuid. Eerder pleiten gemeente en luchthaven al voor het doortrekken van de lijn... maar dat vond Den Haag te duur. Nu zegt ProRail-directeur Eringa dat het bestaande spoor genoeg capaciteit heeft... om er ook metro's op te laten rijden. Premier Rutte maakt zijn excuses voor de beloften die hij in de vorige verkiezingscampagne heeft gedaan en waar niets van is terechtgekomen. Hij beloofde toen 1000 euro voor werkend Nederland, geen gemorrel aan de hypotheekrenteaftrek en geen geld meer naar de Grieken. In een interview in de Telegraaf zegt Rutte nu dat hij geen beloftes meer zal doen die hij niet kan waarmaken. Verder zegt hij een enorme drive te voelen om door te gaan als lijsttrekker. En hij denkt niet dat de VVD ooit nog gaat samenwerken met de PVV. Hij sluit die partij niet uit, maar elke vezel in zijn lijf verzet zich daartegen, zegt hij. Een man uit Ethiopië die eind jaren negentig de Nederlandse nationaliteit kreeg... wordt vervolgd door justitie voor misdaden die hij in Ethiopië pleegde. In de jaren zeventig maakte hij deel uit van de militaire dictatuur in Ethiopië van kolonel Mengistu. NRC meldt dat het OM hem verdenkt van betrokkenheid bij het doden van 75 mensen, marteling en het opsluiten van 300 mensen. In Ethiopië is de man bij verstek ter dood veroordeeld. Op beelden van de terreurorganisatie IS is te zien hoe kinderen in Syrië vijf gevangenen executeren. De kinderen zijn tussen de 10 en 13 jaar oud. De gevangenen zijn volgens het commentaar bij de beelden Koerdische strijders. Ze zitten geknield op de grond en worden van achteren door de kinderen doodgeschoten. Het weer. Het wordt weer een zonnige dag. Wel staat op de Wadden en aan de noordkust een stevige wind. Het wordt 23 graden in het noorden, ruim 30 graden in het oosten en zuiden. Later vandaag is de kans op flinke regen en onweersbuien. Mogelijk met hagel. Dit is, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Goedemorgen Zandvoort. Vanuit de studio op de Tolweg presenteren wij vandaag Goedemorgen Zandvoort. Op deze prachtige zonnige dag die gelukkig voor een aantal mensen iets minder warm is dan dat we de afgelopen dagen hebben gehad. Want toen was het wel heel erg warm. Vandaag is de techniek in handen van Thomas de Jong. Goedemorgen Thomas. De redactie deze week was van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Alhoewel, Gert van Kuik heeft die... Gert van Kijk uh, heeft een hartoperatie ondergaan en vanaf deze plek uh, uh, beterschap. Ja, precies. Goed, eindredactie, gebaseerd van Gerry Rutte. De koffie wordt vandaag uh, door uh, Yvonne Roosendaal geschonken en gegeven. En de presentatie vandaag is Ben Zonneveld. En Irene de Jager, een goedemorgen. Goedemorgen, we beginnen. Uh... Je zegt wel dat het warmer is, maar het nee, waait iets, behoorlijk, hoor, buiten. Nee, iets minder warm, Iets minder, warm, ja. iets minder warm, dan deze week, omdat okay. het lekker waait. Wat gaan wij doen uh, deze uh, twee uren? We gaan eerst een maandelijks gesprekje houden met uh, Hella Wanders over pluspunt en wat er allemaal te doen is. Precies. Dan komt uh, Margreet Bergman, uh, landmarks in de omgeving die er zo staan, kunstwerken. Ja. Zij is uh, van de boom, hè? Van de, van de, van de, van de konings, koningsboom. Ja, de, de, ja. De, de, de koningsboom. Die staat uh, in Noord. We gaan het uh, hebben ja. met burgemeester Meijer, John Lemmers en Danny Slager over Haddenstad en omgeving. Een tweede uur. Ja, dan hebben we toch weer even de burgemeester die terugkomt om te praten over de volledige ambtelijke fusie Zandvoort Haarlem. Dat wordt een interessant ontwerp. Blijf luisteren. <gül> Daarna komt Ton te praten over jazz aan zee, wat morgen weer zal plaatsvinden bij Talassa. En Denise Kerkman komt spreken over hoe het nou in het Heinekenhuis in Rio was. Druk. Want zij was erbij. Druk. Ja. Maar <laughs> nou goed, we gaan beginnen met uh, Hella. Hella. Goedemorgen Hella, wat Goedemorgen. fijn dat je er bent op deze warme, heerlijke, toch ook wel weer winderige ochtend. Wij uh, gaan praten over wat er gaat gebeuren. Hè? Ja. ja. De nieuwe folder is uit, zag ik. Ja. We hebben de nieuwe brochure is uit. Hij is al her en der is hij verspreid en hij wordt steeds beter verspreid. En iemand die hem wil kan hem ook altijd aanvragen door te bellen. Over, um, over verspreiding, um, je kan hem ophalen bij Pluspunt, maar kan ook. ik hem in het centrum ook... Ja, uh, de bibliotheek, de Bruna, de, de huisartsenpraktijken. We leggen hem altijd op heel veel verschillende okay. plekken. Kun je hem tegenkomen... Uh, de voorkant van de brochure is duidelijk. Het zegt, uh, wat doet u bij Plus met het komende seizoen? En we laten weer, weer eens zien dat we ja, voor heel veel verschillende doelgroepen... voor jongeren, voor tieners, voor uh, kinderen, voor volwassenen, voor senioren... hoeveel we hebben. Het is veel, hè? Ja, wat we doen ontzettend doen. veel. We zijn, in het, in het tienjarig, uh, we zijn tien jaar bestaan, we zijn tien jaar bestaan. En uh, daarin heeft, hebben we ook een, een korte promotiefilm gemaakt... die uh, over een tijdje gelanceerd zal worden. Maar daarin zagen we zelf ook, jeetje, wat doen we veel. Uh, leuk, heel erg leuk. En uh, nou ja, dit jaar natuurlijk in augustus uh, ook weer veel aandacht... voor uh, alle cursussen die altijd in september en eind september... zo langzaam van start gaan. Over uh, de cursussen, want als ik, het, ik heb het oude boekje nog in mijn hoofd. Dus mm -hmm. Het staat bol van de cursussen... Mm -hmm. um, dat is wel heel breed, hè? Van een paar uurtjes computer tot een complete ja. Portugese ja, we taalcursus. Een, ja, we hebben een breed aanbod, maar niet heel, het is niet heel, uh, heel erg groot of zo. Het is, maar het is voor, alle, voor iedereen en alle. alle ik, op creatief niveau, op taalniveau. Oh. We, hebben, we hebben verschillende we hebben, dingen. We hebben in het uh, kader van het verdwijnen van de ABN Amro uh, uit Zandvoort. Ja. Toen is gesproken met die uh, directie. Ja, en dat is dat gevolg aangekomen? gekomen? Ja, toch? dat was heel mooi. Toen zat ik hier te vertellen over de, de. Kwam ik hier ook vertellen ja. over cursussen. En toen zat ik koffie te drinken met een dame van de ABN Amro die toen dichtging. En daar is een uh, overeenkomst uitgekomen. Dat klopt. Uh, Martje heeft daar ook zich heel erg hard voor gemaakt. En uh, daar ABN Amro heeft uh, uh, dat betaald voor uh, mensen die dat wilden een iPad. Prima. Uh, telebankieren ja, door prima. onze docent. De iPad-cursussen met onze. Uh, ja, het is echt een geweldige docent. Sta, uh, staan ook weer allemaal gepland. Ook SeniorWeb Web geeft uh, Android-tablet-cursussen. Mm -hmm. dus, dus het okay. is wel van computer verschoven naar tablet. Oké. Okay. Voor, voor ouderen ook. Wat ik denk, ik uh, wel heel, een van de belangrijkste dingen vind van. Uh, überhaupt: het pluspunt, maar ook alle cursussen. is dat het natuurlijk niet alleen maar het aanbod van cursussen is, maar. Vooral ook het samen zijn en het contact maken met andere mensen, wat dus in die cursussen gebeurt. Ja, is ook een. een voor verschillende cursussen is het zeker een heel belangrijk element. En, uh, maar het is ook uh, echt, we kijken ook echt naar wat heeft men nodig. Ja. De Senior web houdt nu één keer per maand een digitaal spreekuur. waarin mensen met hun smartphone of hun iPad of hun tablet gewoon binnen kunnen lopen. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel een dingetje, want er zijn natuurlijk mensen die kun je ja. bij wijze van spreken de ene week uitleggen hoe die iPad werkt. En ja. dan vervolgens uh, vijf dagen later dan denken ze, oh jee, hoe zal oh ja, het nou dat nou Nou ja, dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Ik vind het zelf soms nog moeilijk. We hebben ook een nieuwe cursus uh, ja. zo hebben we een uh, slaapcursus, slapen kun je leren. Veel mensen hebben toch uh, moeite met slapen, zeker met het ouder worden. <lacht> Senioren. En, en ja. daar, daar, daar hebben we een, een, een zeer ervaren docent in gevonden. Met een bed ook erbij? Nee, ja. geen bed. Geen je mag proeven van. Nee. nee, het is ook geen wekelijkse cursus. Het zijn vier bijeenkomsten met een tussenpauze van drie weken. Twee à drie weken. Zodat mensen ook uh, dingen kunnen leren thuis. Dat in de praktijk kunnen brengen, oefenen. En dan na twee, drie weken weer daar, terugkomen. Heb je daar een beetje inzicht in? Of heb je dat nog niet met die man besproken? Hoe die dat, uh, hoe nou dat ja, zij, zij Dat is een vrouw. Een vrouw? En zij... Uh, ik heb een lang gesprek met haar gehad, dus een klein beetje inzicht heb ik. Of ik het helemaal begrijp. Maar zij, zij doet dat ook volgens een bepaalde. Uh, uh, uh, volgorde. Ja, volgens een bepaalde leer, volgens mm -hmm. een bepaald systeem. Ja, en uh, daarnaast heeft... heeft ze ook allerlei hele simpele tips over het slikken van magnesium. Of, heeft, daarnaast heeft ze ook gewoon allemaal oefeningen die je. Okay. En, en, bepaalde rust nemen van tevoren. Ze heeft. Het, is, het, wordt ook, het wordt ook een cursus waarin men met elkaar praat. En, en, uh... Ervaringen uitdeelt. Ja, uit, ja uit, maar uit, zij dus op, heeft ja. wel een, een bepaalde uh, systeem. De ja, systeem ja, ja. die ze volgt. Okay. En uh, het heet slapen kun je leren. En, uh, het is te proberen. Het is uh, zeker te proberen. Het, het is echt, echt een probleem. hoor. Ik bedoel, ik heb van, van veel vriendinnen om me heen... Uh, hoor ik regelmatig van, uh, nou, uh, weet je... ik was weer drie, vier keer wakker vannacht... en uh, het was weer moeilijk en moeizaam allemaal. Ja, het nou, ja, gaat hard met ouder worden, denk ja, ik. Maar ja, maar ja. ja. dat je het ook vaker van mensen. Kijk, dat je een keer wakker wordt s'nachts... dat is natuurlijk niet zo'n punt. Want de meeste mensen, als je wat ouder bent... dan moet je ook nog een keer sanitair... Uh, mm -hmm. Ik word wel wakker, maar dan moet het wel onweren. Nee, maar het kan je leven beheersen. Het kan natuurlijk ja, ja, en, kan en dan, en dan uh, Vandaar dat het goed is dat die cursus ja, er, er dus, is. Dus, uh, het is. Het is een hele goede stap als mensen denken... nou, ik, ik wil daar heel graag... Uh, het is vier keer, het is ook niet een hele duvet... het is een vrij goedkope cursus. Je U kunt zich luisteren. informeren bij ja. www.plus.sandford.nl... of in het boekje kijken. Kan, en, uh, kan ik vragen of dat er ook mensen vanuit de Spalieren... zich bij jullie melden bij het nieuwe... Zijn daar zijn contacten voor? Uh, we hebben contacten met de mensen van het spalier. Maar het cursusbureau uh, nog niet natuurlijk. Uh, we hebben wel uh, Nederlandse les door Joken Baais. Zij geeft elke donderdag Nederlandse les van 10 tot 12. Dat doet ze al jaren. Uh, er, we hebben wat uh, uh, vrijwilligers uh, van mensen die uh, uit Syrië komen. die bij ons vrijwilligerswerk doen. Die kunnen dan uh, op de cursus bij we, uh, Maar de mensen in het spalier zelf krijgen al. Uh, Drie keer Nederlandse les. Ja, precies. Je... Nee, maar goed, met andere dingen. Ja, ja ze sorry. komen bij ons voor vluchtelingenwerk. Ja, ja vlucht, okay. vooral bij vluchtelingenwerk heeft natuurlijk spreekuur bij ons. En uh, ja, ik heb uh, verleden weken een nieuwe vrijwilliger in de keuken uh, ontmoet die uit uh, Aleppo kwam. Oké. Okay. Dus, uh, Bijzonder. Ja, fijn. Dat is ook echt heel leuk. Het is ook <kwijnt> goed voor, om uh, uh, voor taalontwikkeling, om natuurlijk vrijwilligerswerk te doen. Ja. Nog meer kussen ze. Ja, we hebben natuurlijk weer de mindfulness. We hebben, uh, er is een, uh, een, in half september een open, open les. Mensen kunnen gratis uh, een proefles kunnen volgen van mind, uh, mindfulness. Wie doet de, dat? Wie dat doet Rick Shamir, een zeer bevlogen docent die, uh, uit Heemstede. Die, uh, uh, die wil ook heel graag uh, voor mensen die mindfulness hebben gevolgd de afgelopen jaren. Uh, waar dan ook of die ervaringen met yoga en een beetje... In, die, die willen ook een mindfulness groep. Dus dan, dat, dat, dat je één keer per week een uur samenkomt. Maar niet zozeer op cursus. Maar meer om met elkaar uh, alert te blijven. Op, de, op, de, op de, het wat erachter zit. Van, uh, hoe blijven we nou bewust? Want je merkt mensen doen een mindfulness cursus. En dan krijg je ook oefeningen. Ontspanningsoefeningen. En ontspanningsoefeningen. En vaak raakt het ook weer op de achtergrond. bij Het zakt een beetje weg. Dat gebeurt mm -hmm. en om dat nou te voorkomen, dus als mensen eerder op mindfulness zijn geweest, waar dan ook, of, of niet op mindfulness, maar wat ervaring hebben met yoga en meditatie en ontspanning, dan, dan kunnen ze ook bij die mindfulness groep, dat is vijftien okay. keer en uh, daar hoef je ook niet altijd te komen, dan kan je gewoon binnenlopen en het is een uur per week. Ook dat staat op onze website, kun je ja. over heb ik nog een ander vraagje? Um, ik kijk even nu bij de cursussen op de website. Uh, plus.zandvoort.nl. Uh, uh -huh. Dus voor iedereen die dat wil zien, uh, die kan daar ook kijken. Ja. Nou, ik zie er toch uh, een aantal kostenplaatjes uh, bij staan. Um, misschien dat toch niet iedereen uh, zich dat kan veroorloven. Is daar, is daar een, een uh, bijdrage voor van? Een potje? Of, nee, nee, je kan in, in deelbetalingen doen. Het is wel zo dat soms... Um, het, het zijn ook, som, sommige cursussen zijn ook grote bedragen. Maar als je het terug gaat rekenen... dat je dan 15 lessen van 2,5 uur kan volgen. Ja, nee, ik, maar ik, ja inderdaad. Je? Ja, dit dus, zijn 16 lessen, die zijn ja, 184 nee, Je euro, kan maar... in deelbetalingen doen. Dus je kan, je kan het, je kan het uh, in, in drie, vier termijnen laten, laten be, uh, afspreken... Okay. dat het geïncasseerd wordt. Ja. Um, en de gemeente heeft niet een, een potje beschikbaar. Niet? Nee, nee, nee. nee. Maar. We zijn redelijk uh, afhankelijk van uh, uh, giften en subsidies. Mm. En daarnaast kan je niet gratis kussens geven. Zijn jullie nog op zoek naar, naar sponsors en zo? Ja, we zijn altijd. We doen heel veel. Uh, Want daarin. ik zie die bus helemaal vol met uh, stickertjes. Ja, nee hoor. We hebben sponsors en we doen ook veel aanvragen voor. Uh, um... Uh, subsidie, uh, ...projecten, fondsen. fondsen. En, uh, uh, maar de, de cursussen zoals Nederlands... Die, ...er zijn echt de slaapcursussen... ...er zijn echt cursussen die we ontzettend onder de prijs houden. Nederlands ja. is, is 55 euro... ...en dan krijg je dan gewoon... Uh, uh, ...heel veel uren les voor. Ja, nou, dus dat die, zie ik ook wel, maar ik zie ja. ook wat, wat Irene bedoelt... ...dat je... Uh, uh, ...als ik even een krantenkopje mag inkoppen... ...dat Zandvoort de meeste bijstandskinderen heeft... ...van uh, deze hele regio... Ja is daar toch wel een, een, een kerntje van waarheid in. Nou ja, een aantal dingen die niet om, te betalen zijn. Ja, leren omgaan met de iPad. Hè, dat zou dan voor senioren zijn. Nou, als jij een, een AOW'tje hebt en verder niets erbij... en het is 115 euro. Ook al is dat dan acht 8 keer lessen. En, weet van je, het gaat niet zozeer en, om de aantal lessen... Ja. maar meer om het bedrag wat je dan betaalt. Ja, dan is een aanschaf van een iPad natuurlijk ook al een beetje moeilijk. Ja. Maar goed... Um, het boekje staat bol van de cursussen. Ja, het is heel ja, cool. en, uh, en ook natuurlijk alles wat we doen. Er staat ja, de, van de, alles in. De, de, van open eetavond tot koffie ja, drinken. Ja, uh, ja, S'avonds ja. eten. Ja, het is weer leuk. Het is een enig boekje weer geworden. Je kan ja. hem overal ophalen. En, en mocht je hem toch niet tegenkomen. Kun je bij pluspunt ophalen. Of bel. En als je echt slecht ter been bent. Dan sturen we hem toe. Als je nu uh, buiten het boekje om. Gewoon met mij snel de week doorneemt. Wat er maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vijf te doen is. Wat typeert, wat typeert dan de maandag? Dan uh, overval je me wel op de <laughs> zaterdagmorgen uit mijn hoofd. <laughs> nou ja, de, de, natuurlijk het koffiedrinken. Hè. Om tien uur kom je, de, komen de buurtbewoners, kunnen koffiedrinken. En uh, uh, worden er verse koekjes gebakken uh, door de RIBW-bewoners. Uh, uh, dat de, de zijn de meeste mensen die daar boven wonen? Hè? Ja, ja, die ja. wonen daar boven en die komen dan koekjes bakken onder begeleiding en serveren. En dan uh, hebben we vrijwilligers. En dan komen buurtbewoners dan uh, koffie drinken. Echt, echt die, een heel uh, hot item. Want ik weet toen ik nog in de wijkverpleging werkte. Dat er inderdaad mensen die wilden echt dat je op tijd kwam. Want anders waren ze niet op tijd om jullie op de koffie te komen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, dat is een hele grote groep. En ja. uh, dat zit heerlijk. Ja, toch leuk? Uh, ja. ja, dat is erg leuk. Dat typeert wel echt een maandag op. En de dinsdag? Oh jee, ik werk nooit op dinsdag. Dus dan, ik moet echt graven. Je overvalt me ontzettend dan, deze vraag dan doe, dan doe op zaterdagmorgen. Dan is de eettafel. Ja, de open eettafel natuurlijk. Uiteraard, nou zie ik het voor me. En de woensdag is natuurlijk vluchtelingenwerk. Dat weet ik toevallig, omdat ik er afgelopen woensdag heb gewerkt. Mm -hmm. Ja, nee, er is elke dag, maar er is ontzettend veel te doen. Dat nou, is ook wat je niet als ziet. Ik, als hè? ik daar binnenkom, zie ik mensen op de hart, dat ze koffie drinken. ook wat je en niet en ziet. We hebben beneden ook, we hebben yoga, nou dat zie je nooit. We hebben, nee. hebben medische gym, dat, dat zie je natuurlijk nooit. Het gebeurt, gebeurt achter gesloten ja. deuren, maar er ja. is ontzettend veel te doen. Dat we hebben ook allemaal. een nieuwe cursus, uh, Mindful Bewegen, dat is Feldenkrais. Dat, dat is een, een, een bepaalde bewustwording van bewegen voor, nou ja, met name hm. is heel erg goed voor, voor de senioren. Je moet wel op de grond kunnen liggen ervoor, Maar het schijnt een... Uh, ik weet niet precies wat het is. Maar het is Mindful Bewegen. Het is een het is hele mooie nieuwe cursus. We vatten hem even samen. Uh, het nieuwe brochure is uit. En die is overal uh, te verkrijgen. Mocht dat niet lukken, bel uh, pluspunt. En hij wordt je toegezonden. Uh, er is een, een scala aan activiteiten bij jullie. En die kan ik bekijken op de website. Ja. www.pluspunt.sandvoort.nl Doe ik het goed? Oké. Okay. Ja. Dus geen en anders, anders kan ik altijd even bij jullie binnenlopen. Oh, altijd. Zijn er zijn vijf dagen in de week open. Heel gezellig. Leuk. Hey, ontzettend leuk dat je er was. Ja, uh, graag gedaan. De nieuwe folder uh, die gaat rond. We zullen er uh, netjes in kijken. En ik hoop dat mensen gezellig bij jullie langskomen. Leuk, dank je wel. Dank je wel. Okay, Fijn weekend, toch? en wij gaan door met praten. Margot, die is, uh, Margot of, uh, je was met de auto? Ja, ik kwam dat is mislukt. ergens anders vandaan. Dus ik dacht, ach, dan ben ik dik op tijd, kwart over tien. En dan uh, parkeer ik voor de deur of zo. Maar op dit soort dagen is dat hopeloos natuurlijk. Ja, nou dus ik ja. ben snel naar huis gereden, fiets gepakt en teruggekomen. Nou, je bent keurig op tijd. Welkom. Dankjewel. Uh, we gaan het hebben over landmarks. Ja. Is dat, oh, mag ik daarin kijken? Is dat ja, een nieuw ja, boekje? Checken. Nee, dat is eigenlijk een verslag van... Een, uh, ja, het is wel een nieuw boekje. Het is een verslag van een opdracht die ik hier in Zandvoort heb gedaan. Op de boulevard heb ik een balustrade gemaakt voor uh, een privéhuis. Leuk. Um, je hebt een, een, uh, een papiertje meegenomen. En ik heb een stuk gelezen in het Haams Dagblad. Ja, dat stond uh, afgelopen maandag. Een ja. uh, fantastisch groot stuk. Ja. Ja. Ik had een interview gehad. Maar dat het zo groot dat je s ochtends wakker wordt... en nog half slaperig de, de kranten uh, openslaat... En dan in één keer in je eigen gezicht kijkt. Dat was wel uh, even ja. zo van wow. Ja, dat kan je zomaar overkomen. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. Nee, prachtig. Over, over die landmarks. Um, ik heb een paar van die foto's gezien. Ja. Um, hoe bepaal jij in jouw optiek... wat een landmark is als kunstobject? Um, Want men, men roept eerlijk... al heel makkelijk... de waardetoren is een landmark. ja. Um, die connotatie geef ik niet zelf. Ik, ik, ik, ik zeg niet van... Uh, ik maak landmarks. Ik, dat is, dat, dat, ik maak kunst. Ja. En um, uh, mensen die ernaar kijken... of die je tegenkomen... die zeggen... Hey, dat is een heel specifiek werk... voor die plek. En dan noemen ze het een landmark. Dus ja, het is niet mijn eigen... Uh, uh, mijn eigen begrip... wat ik gebruik... Uh, het is niet mijn eigen begrip wat ik gebruik... maar ik merk wel dat omdat ik veel werk in de openbare ruimte maak... Uh, op plekken die heel specifiek zijn... Uh, die bijvoorbeeld een kruispunt van wegen uh, zijn... of uh, een uh, onderdoorgang bij een station hmm. of een groot plein... dat, dat zo'n specifieke plek is dat mensen dat al een, als een soort... Ja, dit, herkenningspunt. Ja, herkenningspunt. Daar, we, voorbij dat beeld moet je rechts, <laughs> zeg maar... Dan is het een landmark. Wat zegt men? Ik, ja, ik, de, de, de definitie van landmark, uh, ja, ik weet het niet, wat is een, een herkenbaar punt in de, in de openbare ruimte, uh, zou nou. ik zeggen. Nou, ja. Die uh, de, de, de, de Koningsboom, uh, het hek, dat kennen we natuurlijk alle, allemaal. Ja. Uh, waar vind ik, uh, ik ga de krant niet voorlezen, ik ga het jou laten vertellen, waar vind ik mooie landmarks die jij gemaakt hebt? Oh. <laughs> Je ja, moet je eigen werk nu aanprijzen, dat begrijp ik ja, wel. Ja, ja, ja, ja. <laughs> maar het gaat um, mij meer om, om de herkenningspunten. Ja. Dat als ik straks in Heemstede rijd, denk hey. ja, nou In Heemstede is er niets voor mij, maar dat nou, kan natuurlijk na vandaag ook best komen, hoop ik. <laughs> <grijpte> bij deze. Ja, bij deze Heemstede, je bent uitgenodigd. <grijpte> maar um, <tus> nou, heel veel mensen kennen bijvoorbeeld het werk wat ik heb gemaakt aan de A13. Uh, dat is bij de, als je van Den Haag naar Rotterdam rijdt. Over de A13 kom je langs Delft. En daar zit een hele grote Ikea. De meeste mensen kennen die Ikea ja. wel. Als je daar de snelweg afrijdt... eigenlijk dat hele gebied van die, van die afrit van die snelweg... dat is een beeld van mij. Daar staan twee beeldengroepen met uh, tien beelden, witte beelden... die verwijzen. Het, het, beeld heet, uh, het kunstwerk heet de liefdesbrief. En dat verwijst naar een schilderij van Johannes Vermeer. En um, die liefdesbrief van Johannes Vermeer dat gaat over verlangen... Nou, verlangen is, ja, dat is eigenlijk nog steeds een doorlopend thema in mijn werk. Maar uh, in, die, in dat schilderij van Johannes Vermeer zie je een dame een brief voorlezen. Maar op de achtergrond, op dat schilderij, zie je tegeltjes tegen de, tegen de, als een soort stootrand tegen de wand aan onder op de grond. Ik, ik heb hem erbij gepakt ondertussen. Oké. Okay. Is heel mooi om te zien, inderdaad. Ja, of, ja, op de of, vertel door, kun... want dan kan ik ook even kijken. Ja, op de website kun je het zien. Ja. Um, en op die tegeltjes staan eigenlijk allemaal dingen die wellicht verwijzen naar wat er in die brief. die die dame daar voor dat raam leest, staat. Dus daar staat in ons kunstwerk, staat uh, zeg maar een uh, tegel met een. Of je ziet een beeld van 2,5 meter hoog van een aap. Ja, en een aap in de symboliek staat voor nou ja, het seksuele, de, de lust, de, het verlangen naar de liefde. Dus, nou, en zo zijn een aantal uh, beelden die daar in die openbare ruimte geplaatst zijn. Dat, dat waren witte stalen beelden. Uh, verwijzen die naar de liefdesbrief. En dat is eigenlijk daardoor een, um, ja, een herkenning ook voor Delft geworden. Is, mensen kunnen er heel lang naar kijken... want die staat er nog wel eens in de file op, bijzonder, ik begrepen. Dus, ja, dat, dat was ook de reden dat daar <coughs> kunstwerk zo uitgebreid mocht komen. Want omdat de meeste mensen Delft kennen van de afrit IKEA... omdat ze naar de IKEA gaan... zei Delft, de gemeente Delft zei tegen mij van... ja, we willen eigenlijk ook dat die mensen iets van Delft te weten komen. En dat ze, dat ze gelokt worden naar uh, hoe mooi eigenlijk de andere kant... van uh -huh. als je dat viaduct onderdoor gaat... Hoe, hoe mooi dat dat is in Delft zelf... Uh, nou, ja, ik, uh, ja ik, heb, ik, ik, ik denk dat het wel lukt. Ik denk dat het wel lukt om te verwijzen naar de dingen die uh, uit Delft, uh, ja, in Delft gemaakt Herkenbaar zijn. we zijn voor ja, Delft. Ja. Hoe, hoe werkt dat? Word je dan uitgenodigd om, zeg maar, te solliciteren, hè? dus dat, dat, dat je uitgenodigd wordt om iets aan te leveren? En kiezen zij daar dan uit? Of word je gewoon uitgenodigd omdat ze denken, nou, die mevrouw kan er iets moois van maken en... Uh, laat er maar een paar voorstellen doen. Ja, dat laatste. Um, ja, je hebt in Nederland eigenlijk... Uh, een paar verschillende soorten trajecten. Uh, je hebt het traject van... Uh, zeg maar, dat een kunstcommissie... een aantal kunstenaars uitnodigt... om een voorstel te doen. Um, kunstenaars zoals ik... die uh, specifiek... voor een bepaalde plek iets maken... Um, ik vind het persoonlijk heel erg lastig om eigenlijk al een ontwerp te maken... als ik nog in een competitiesituatie zit. De laatste jaren heb ik dat gelukkig eigenlijk niet meer. Dus word ik gewoon gevraagd voor een opdracht. En dat is, ja, dat is eigenlijk de laatste acht jaar al zo. En dat is, uh, ik vind dat heel erg prettig, omdat ik dan ook weet... Uh, dat als wat ik ga doen, daar zit... mensen kennen mijn werk, dus ze vertrouwen erop dat ik... Voor hun, voor die plek ook iets heel bijzonders ja. gaan maken. Maar iets wat nog niet bestaat. En. Uh, en. Uh, uh, ja, dat, ze, ze geven mij het vertrouwen om, om daarvoor aan de slag te gaan. Heel fijn en het, gevoel. Wat ik heel erg lastig vind is als ik dat in competitie zou doen. Omdat ik eigenlijk dan mijn grootste idee al weggeef. En dan helemaal niet weet of dat wel in een warm bad komt. Maar zou je, uh, je je mooiste idee weggeven en vervolgens wordt er niks mee gedaan? Ja, dat klopt. Dat is heel en ja, dat, Het dat, dat is, nou, is niet alleen onzeker, het is uitermate frustrerend. Nee, je wordt er nog. ook gewoon boos van. Ja. Je hoort het, hè? Ja, ik heb iets moois gemaakt en je koopt het niet. Nou ja, kijk, eigenlijk is dat... Um, het, is, het is lastig. Het is voor heel veel kunstenaars echt heel erg lastig. Omdat um, zo'n onderzoek waar ik dan mee bezig ben... dat kost echt veel tijd. Ik probeer dat heel specifiek te maken. En, kan, je, kan je dat voor mij vertalen naar Delft? Nou, voor Delft... Uh, het is dus... Ja, ik je, vindt, gaat, je wordt in, gevraagd. Ja, in Delft um, uh, was het zo van... Ja, hoe, hoe creëer je nou een sfeer die... Um, als, als, kijk, ik vind dat een kunstwerk in de openbare ruimte... dat dat niet afstootwekkend of weerzinwekkend moet zijn. Mm. Ik vind dat mensen ook niet van schrik... hun stuur van de auto om moeten draaien... of van de fiets moeten vallen. Ik vind dat het toch een bepaalde... Ik vind dat mensen als ze naar een kunstwerk van mij kijken... dat ze uh, het liefst heel eventjes uh, op een andere gedachte komen, maar niet zo erg dat ze uh, een ongeluk krijgen. Daarom ja, wil ik een vertaal naar Delft. Je bent daar naartoe gegaan en dan ga je kijken hoe je dat. Ja. Je zegt zelf, ja. er zit heel veel werk in. Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld zelf al een hele grote verwantschap met uh, Delftse historie en Delftse tegels, omdat ik ontzettend van keramiek houd. En niet alleen van, van gewoon keramiek die bepaalde vormen heeft, maar echt ook van tegels. Omdat. Uh, ja, eigenlijk de hele Nederlandse geschiedenis en kunst- en cultuurgeschiedenis, maar ook gewoon de geschiedenis van de spelletjes, alles is op tegels afgebeeld. Dus, en, en hoe fraai dat dat mensen met een penseeltje gedaan hebben, dat is echt, ja, heel, soms word je daar heel vrolijk van. Mm. En ik in ieder geval wel, als je er echt even naar kijkt. En dus, ja, de. de ik heb ook. Uh, als je in zo'n bijvoorbeeld voor Delft is het landschap is vrij lang gerekt. Hè. Je, hebt twee, uh, twee, je hebt een groot viaduct en dan twee aanlooproutes voor dat viaduct. Ja, daar kun je niet heel makkelijk één heel driedimensionaal plomp beeld neerzetten. Want je rijdt er eigenlijk langs. Dus dan denk je al na van hoe, hoe ervaren mensen de ruimte? Zo, zo kijk je dan naar die ruimte. En vervolgens. Uh, uh, ja, Het, het ligt heel voor de hand om, als je voor Delft een opdracht maakt... dat die Delfts blauw wordt. Dat vind ik dan eigenlijk gewoon te, te flauw. Ja. En als je iets maakt wat in coulissen is, zoals ik net vertelde... dus in verschillende lagen een gelaagdheid heeft... dan kom je direct eigenlijk al uit bij het werk van Johannes Vermeer. Want in de 16e, 17e eeuw heeft hij zijn schilderijen als coulissen opgebouwd. Als je denkt, ja, ik weet niet of mensen dat voor zich kunnen halen... Maar je ziet heel vaak, uh, zie je een schilderij... en dan als je de, de randen van het schilderij ziet... dan zie je daar gordijnen en je, hij neemt jou eigenlijk mee... tussen die gordijnen naar wat zich daarachter afspeelt. Nou, en dan zie je vaak een tegelvloer. Dus dan een zwart-witte tegelvloer met blokken. Dus die geeft nog eens extra de diepte aan. En die leidt jouw oog eigenlijk helemaal naar het midden van dat tafereel. En dat tafereel, dat bepaalt dan eigenlijk... Um, ja, wat hij wil zeggen met dat schilderij. En in het geval van die liefdesbrief... Ja, zie je haar gewoon in een heel... tussen de gordijnen naast een tafel staan... en dan leest zij die brief... en op de achtergrond zie je een zeegezicht. En dat zeegezicht vertelt mij dan... dat haar geliefde wellicht op zee zit... een verre reis maakt... En hij schrijft waarschijnlijk in die brief wat onderop die tegeltjes staat van ik verlang naar jou, ik wil jou weer lief hebben, mijn schat. Je, je, zo je, iets. Kan, je kan niet dat speeldraden? Je <laughs> fantasie helemaal de loop laten. Ja, eigenlijk je kan er wel. Kom kijken, ja. maar je kan er ook een beetje daarover. Ja. ja. Leuk. <laughs> zo gaat het al. Zo, <laughs> zo doe ik dat al. <laughs> dat is een heel mooi uh, landmaak. Heb je er nog een uh, die echt uitspringt? Um, nou ja, nu recent eigenlijk in Apeldoorn heb ik. Uh, fantastische ja. opdracht gekregen. Uh, ja, die is kijken. in juni uh, helemaal geplaatst. Dat was um, um, de gemeente Apeldoorn kwam bij mij omdat ik zeg maar in het verleden vaak witte beelden heb gemaakt en die vonden ze heel erg mooi. En um, ja, ja, en, en toen ze bij mij kwamen, toen, uh, toen zeiden ze: "Goh, wij willen van die witte beelden in Apeldoorn'. Alleen toen zei ik van: 'Ja, dat wil ik niet maken'. Ik wil, als jullie het vertrouwen in mij hebben... om uh, specifiek voor jullie een ander verhaal in die wijk te brengen... waar die beelden voor zijn, uh, dan kan ik voor jullie iets doen. Nou, en uh, dat hadden ze. Dus ze wilden zich wel laten verrassen. Dat vind ik ontzettend dapper van een opdrachtgever. En, en ik vind dat ook, uh, ja, dat is ook heel prettig. Want ze bete dat betekent eigenlijk dat zij mij als kunstenaar um, ja, vertrouwen... Uh, voor mij weegt het altijd heel erg zwaar, want mijn naam staat onder een kunstwerk. En als ik het niet goed doe, dan hoor ik dat nog heel lang. Yeah, yeah. Mooi. <laughs> ja. um, alle landmarks die zijn uh, op jouw website te bekijken, neem ik aan. Ja. En die heet? <laughs> oh, margoberkman.nl. MargoBergman.nl. Ja. Dat heb ik ook gevonden hoor, heel makkelijk. <laughs> ja. ja, heel makkelijk. Gewoon oh, mijn naam. wel <laughs> ja. Ja. bedankt voor je komst en uh, het vertellen over de mooie kunstwerken. te werken. ze uh, nog bij je binnenkijken in het station? Ja, ik zit dus, mijn atelier zit in het station van Zandvoort. En uh, daar is een heel groot raam en daar kun je binnenkijken. En uh, uh, Ik ben heel hard aan het werk op dit moment voor uh, een tentoonstelling... die in november gaat plaatsvinden in de Vishal. Uh, en uh, daar uh, doen een aantal belangrijke kunstenaars aan mee. Uh, Armando, Jan Kremer, wellicht Jan Wolkers zijn we nog mee bezig... Uh, uh, Danielle Kwaaitaal, de directeur van het Groninger Museum... werkt met mij samen om daar die tentoonstelling uh, tot stand te brengen. Samen met de directeur van de Vishal, Annelien Kers. Waar is de Vishal? En de Vishal is op de Grote Markt in Haarlem. En dat is een hele mooie tentoonstellingsruimte... die aan de Grote Kerk vastzit. Ja. Mago, bedankt. Even we klaar. gaan een muziekje doen. Helemaal en dan gaan we door met het volgende onderwerp. Dank, dank je wel. Goed, dank je wel. Eat up Stil naar de muziek en er valt gelijk van alles uit elkaar... die zijn over windstoppers met CFM erop. Een <lacht> uh, zeer goedemorgen... burgemeester Meijer, John Lemmers... en Dennis Slager van de politie Zandvoort. Wij gaan het hebben over... Uh, de werkgroep Haldestraat en Omgeving... en dat er daar het een en ander aan... Uh, verbeterd is en ook leuker geworden is... in uh, Zandvoort. Burgemeester, u heeft maandag bij de vergadering... lovende woorden verteld over... Uh, de werkgroep... Um, zou je zo'n werkgroep ook in andere straten willen hebben? Goedemorgen, luisteraars thuis. Um, ja en nee, uh, meneer Zonneveld. Ik denk dat je dit soort dingen echt als maatwerk moet toepassen. Daar waar het nodig is. En de gedachte is ook geweest om in de Haltestraat te beginnen. Omdat we daar al een paar jaar aan het proberen zijn... om op een andere wijze met elkaar om te gaan. En dat is met vallen en opstaan gebeurd. Uh, <tied> en nu hebben we denk ik de modus te pakken... die aansluit bij wat daar speelt en wat wenselijk is. En ik... Ik kan u wel zeggen dat uh, wij voorzichtig aan het doorkijken zijn naar nou, volgend jaar om te kijken, kunnen we hem niet kleine stapjes gaan uitbreiden. Maar mijn grootste zorg daarachter is dat ik eerst wil dat dit echt goed gaat lopen. En gedrag en uh, houding van mensen, dat vergt over het algemeen twee tot drie jaar voordat je dat geborgd hebt. Nou, het antwoord zijn hele snelle leerzame mensen. Dat uh, is u wel bekend. <lacht> ik we dus, uh, weer <lacht> allemaal in de even nog. De ze zijn net mensen. En ja, dit is het kenmerk nee, van mensen. Zandvoort, Zandvoorten zijn dé ja. mensen, zo moet je dat ja. zeggen. Uh, iemand die heel veel uh, daaraan heeft gedaan is uh, de wijkagent Danny Slager. Danny, welkom. Jij uh, bent in mijn optiek toch wel een beetje in de motor van dit, uh, uh, dit overleg. En, want jij loopt op de straat, je praat met uh, mensen. Uh, we zijn ooit, oh, eens jaren geleden gestart met veilige stappen. Dat weet John nog wel. Um, dat is doodgebloed. En nu uh, is er weer een hele nieuwe beleving. En uh, wat is het verschil? Of, of heb jij uh, daar geen inzage in gehad? Um, dat ik begon uh, in december uh, hebben we later in januari een bewonersvergadering gehad. Dat zijn heel veel punten zijn daar uh, uitgekomen. Ter verbetering. Uiteindelijk is uh, naar aanleiding van dat is de werkgroep opgezet. Uh, en hebben we toen uh, partners bij elkaar gebracht... Uh, die, uh, uh, ja, die toch wel wat te vertellen hebben, ook binnen de gemeentes. Een bewonerscommissie, uh, uh, uh, jij zit erbij. Uh, de ondernemers, de gemeente, handhaving. Dus we hebben eigenlijk alle partijen bij elkaar. De problemen of de aandachtspunten zijn in kaart gebracht... en daar zijn we met z'n allen voor gegaan. Ik hoorde jou uh, laat zeggen dat er een frinke uh, vooruitgang in zat. Is dat betere communicatie? Want uh, vroeger uh, liep je niet direct naar een, een, een bar-eigenaar toe of een winkel toe... van God, er, is wat, uh, er is wat aan de hand en nu doen omgevingsmensen dat wel. Ja, en de communicatie is gewoon uh, is een heel stuk verbeterd. Hè. De horeca telefoon uh, was er altijd al. Uh, alleen, er werd toch nog getwijfeld om uh, die, te, die te bellen. Uh, we hebben gekeken van hoe kan dat? Nou, dat betekent toch dat er een bepaalde afstand tussen de uh, gemeente, ondernemers... ...handhaving en politie was. Ik ben een voorstander van samen optrekken. Dus dan betekent het ook dat je naar elkaar toe moet komen... ...en met elkaar vooral moet praten. Dat hebben we gedaan. Alle partners zijn daarbij betrokken. En sinds dat gebeurd is er een hele goede communicatie... ...tussen de ondernemers en alle partners. Dat werkt gewoon super. En Dat betekent dat we niet alleen komen op het moment dat er iets aan de hand is... ...maar ik dan als wijkagent ook... Gewoon regelmatig langs om een bak koffie drinken. Dat is natuurlijk de winst. En ik heb Sean uh, Lemmers... Uh, de godfather van de chin, chin die zit hier ook aan tafel. Welkom. Uh, ik heb jou uh, daar wel eens meer over gehoord. En jij vindt het heel belangrijk... Hè, dat mensen even bij je aanwippen van uh, we lopen door het dorp. Nou, ik, we hebben het over communicatie. En als ik praat over top van de communicatie is... dat die communicatie tussen uh, politie is al, al maanden heel goed even s'avonds elkaar even op de hoogte brengen... wat is aan de hand, dat verwacht je. Uh, sinds kort is daar ook handhaving bijgekomen. Die laten zich ook zien en die komen zich ook melden. En dat is niet meer dat wat, wat je vroeger al dacht... Dat, daar het, heb je ze weer. Daar heb je ze weer en waar lopen ze mee? Dat is open communicatie geworden. Nou, als ik kijk naar wat is de top daarin geworden... dat als de politie druk heeft in Bloemendaal... omdat daar activiteiten zijn waar veel politie bij nodig is... dan komen ze of melden ze zich van... jongens, we zijn even wat minder in Zandvoort... maar we zijn stand-by... en we hebben de telefoon en nu de portafoons. Mm -hmm. Daar zal je er wel op terugkomen. En uh, ja, dan zeg ik dat was... het vertrouwen in elkaar is, is gewoon heel hoog. Ja, uh, je, je noemt het vertrouwen tussen de handhavers... En, en de politie en de zorgers. Is het ook zo dat jullie als ondernemers... nu ook eens tegen elkaar durven te zeggen van... Uh, dit is niet goed of dat is wel goed? Ja, ik... Uh, ja, ik ben dan altijd de zaterdagavond tot een uur of vier op, op straat. Uh, ik durf tegen mijn collega's te zeggen... als ze vergeten het, zeg maar, het terras in te nemen... hé, hey, let op, het gaat twee uur worden. Dan zijn ze druk binnen ergens of ergens anders mee bezig. Ja, iemand die het niet waardeert, nou, dat merk ik wel. En dan denk ik de volgende keer... Ja, dan zoek ik mezelf uit met alle risico's er niet. Maar over het algemeen... Uh, ook als er iemand ergens narigheid binnen heeft... durf tegen de ander te zeggen... Ja, wij hebben een groep binnen... En pas op dat je die niet binnenneemt. Uh, en juist... Soms zijn het vaste gasten van hun... maar dan willen ze niet hebben dat ze ergens anders... meer naargeeft gaan brengen. Zijn we gewaarschuwd en dan zeggen we gewoon... Dat gaat via anders. de app en de, ja. de portofoon. Ja. Burgemeester, um, deze groep die zit nu al vanaf maart uh, rond de tafel. U bent bij de opening en afgelopen uh, maanden geweest. Merkt u in het passen sanctiebeleid... dat er een vermindering is? Um, ja, ik zit even te denken, want er spelen daar twee dingen mee. We hebben gezegd uh, toen wij eind vorig jaar deze andere aanpak gingen neerzetten. Hebben we ook gezegd, dan zullen we in het kader van het wennen aan elkaar. Hè, want elkaar leren kennen betekent dat je met elkaar praat. Dat leidt tot vertrouwen, dus er moet er ook even ruimte zijn. En als je dan gelijk overal sancties op gaat leggen, dan schuurt dat aan het vertrouwen. Uh, men is dan gewoon bang. Dus je wilt eerst naar een situatie toe... waarin je de handhavers en de politie vooral de ruimte geeft... om dan ook scherp de dialoog even met elkaar te voeren. En dat betekent dat het bestuur iets terughoudender wordt. legt ook een grotere verantwoordelijkheid op de politie neer. Want uh, de politie moet van mij bestuurlijke rapportages maken... wat zij constateren. Mm -hmm. Geen strafrechtelijke rapportages. Dus daar wordt het speelveld van de politie net iets groter... met ook een grotere verantwoordelijkheid. Want uiteindelijk gaat het om het effect wat je in de haltestraat ziet... En in de straatjes eromheen en de rest van het dorp. Daar was het effect dat daar grote groepen etterbakjes en zo waren met geluidoverlast. En dat effect zien wij gewoon echt verminderen. En dat heeft tot gevolg dat er een ander publiek op langere termijn gaat komen. En dus hebben wij gezegd dit jaar, dan gaan we <tie> ietsjes milder naar de sancties grijpen. Om het positieve gedrag wat er is in die zin ook te waarderen en vooruit te laten. Zijn er dan ook, uh, uh, meneer Slager, uh, minder incidenten door, dit, uh, door deze werkwijze? Uh, ja, aanzienlijk. En um, uh, dat heeft ook te maken met uh, het surveillancebeleid zoals we die nu hebben. De samenwerking tussen uh, Centerparks, die ook een lid is van de werkgroep. Uh, om als voorbeeld te noemen, de horecaportofoons zijn hmm. nu actief. Dus we staan uh, met alle ondernemers in de Haldestraat... In verbinding, inclusief Centerparks. Hoe werkt dat? Uh, er zit een, een, een, een schoolfeest in Centerparks... en die hebben al flink wat bier gedronken. En die hebben het idee om naar Zandvoort te gaan. Hoe gaat dat dan verder? Uh, krijgen jullie telefoon uit, uh, uit Centerparks? Nou, wij krijgen altijd... of ik krijg altijd een, een overzicht... Uh, wat, uh, wat voor bezoekersaantallen ze hebben... en uh, wat voor nationaliteiten het zijn... want daar zit gewoon verschil uh -huh. in. Um, voor de dienst begint... Uh, heb ik altijd contact of de horeca-commandant van de nacht... Uh, met Centerparks, of er bijzonderheden zijn... Uh, of er huisjes zijn die al waarschuwingen hebben gekregen... of anderzijds, uh, zodat we dat in beeld hebben. Maar belangrijker daar ook nog in is... dat we uh, de Vondelaan uh, veelvuldig mee surveilleren. Dat doet Centerparks trouwens zelf ook. Hebben we hebben in het verleden wel wat vernielingen gehad. Uh, op het moment dat er groepen, baldadige groepen, uh, vertrekken... die eigenlijk al te veel hebben gedronken... Uh, richting het centrum worden er eigenlijk direct door de horeca-commandant al uh, twee bijkoppels of één bijkoppel die kant op gestuurd om die groep aan te spreken. In ieder geval uit de anonimiteit te halen. Dus we dat weten wie jullie zijn, pas op. Precies. En het is goed dat jullie er zijn en maak het gezellig. Maar we hebben regels en daar gaan we ons wel aan houden. Okay. Uh, dat werkt echt heel goed. Uh, dat betekent ook dat uh, de horecaondernemer meeluistert... met wat Centerparks op dat moment te melden heeft. Dus als het uh, een keer een groep is die... Misschien te dronken is of te baldadig. Dan worden ze ook geweigerd bij de deuren. En die communicatie is er dan ook onderling. En dat werkt heel goed. Hoe doe je dat? Dus John, uh, je, je krijgt een appje. En dan ga je daar je beleid op aanpassen. Of je, je staat te wachten tot zo'n groep passeert. Ja, je, je houdt er gewoon wat meer in de gaten. En, uh, en je bent op de hoogte. En je kan het ook gewoon weigeren. Wij, wij hebben wel eens, ook bij de Chin. Uh, dat we groepen, omdat ze te groot zijn of te luidruchtig, dat we gewoon zeggen... hooguit vijf, zes man mogen van jullie binnen. En, uh, en de rest niet, omdat nee. we dan kunnen verwachten. Maar je had het over communicatie. Het is dus niet alleen die betere communicatie... tussen ondernemers, politie en handhaving. Ook in de wijk zelf, in de Willemstraat, Kanaalstraat... mensen worden op de hoogte gebracht als er evenementen zijn, via flyers. Dus daar is, doe je al preventief ja. ook naar de bewoners toe... We hebben niet voor niks uh, met toestemming van de gemeente... de Willemstraat s'avonds afgesloten, de Knaalstraat afgesloten. En soms moet, hou ik bewoners tegen, want ik ken ze niet allemaal. <laughs> dan zeggen ze, ja, maar ik woon hier. Ja, dan oh mag, ja, dus dan mag je er doorheen. <laughs> maar dus dat, dat werkt ook mee. Uh, ik, ik hoorde jullie over de Vondelstraat uh, op Vondellaan uh, pra, uh, praten. Maar de Verspijkstraat, wat eerder toch een, een, een, ook een beetje een hekelpunt was... er is van alles gebeurd toen... Daar hoor ik niks meer over. Volgens is mij dat... gaat de grootste groep over de Vondelaan. Niet meer over meer de Verspijkstraat over. Verspijkstraat Is dat meer. bewust gedaan? Is dat bewust omgeleid? Of is dat... Want waarom was dat eerder wel dat ze via de Verspijkstraat gingen? En dan Omdat nu? ze bovenuit gingen naar het dorp toe. En van het hotel ook vaak over de Verspijkstraat gingen. Maar nu is het al een paar jaar de Maar ik, weet, ik kan me nog herinneren dat er heel veel spiegels zijn gesneuveld... Ja, en ook persoonlijk letsel is geweest ja, in de Verspijkstraat. Maar dat, de Verspijkstraat hoor ik nooit meer. Althans, volgens mij niet meer. He? Dus niet meer bovenlangs maar beneden langs over ja. de Vondellaan En dan... Uh, daar worden ze opgepikt door, uh, door de politie of handhavers. Um, het is allemaal begonnen met een bijeenkomst in het LDC. De burgemeester was daar uh, de voorzitter van. Het heeft een tijdje geduurd voordat het opgezet is. Hè. Het stikte van de bewoners. Bij de tweede... Uh, bijeenkomst zaten nog maar acht bewoners en meer, uh, meer mensen die uh, in de horeca zelf zaten. Um, ik wil hem eerst even aan Danny vragen. Krijg jij uh, nu ook wat meer respons van bewoners? Want uh, de bewoners waren ook uitgenodigd voor die uh, bijeenkomsten. Uh, zoals je zegt, de bewonersvergadering waren een aantal bewoners die, die flinke overlast hebben ervaren. Met name van het uh, uitgaanspubliek, um, het viel me tegen. Als je kijkt naar de eerste overleggen tussen de bewoners, horeca en gemeente, politie, um, was er heel wat aan de hand. Als ik nu kijk naar de meldingen die ik krijg, vind ik dat uh, minimaal. Neem niet weg dat er overlast uh, kan zijn bij mensen. Dan moeten we kijken naar hoe kunnen die dat dan melden. Mm -hmm. Nou, daar hebben we ook in de werkgroep uh, aan gewerkt. Er is een, uh, een, een stukje geschreven over precies hoe en wat uh, qua overlast je kan melden en waar vooral. Uh, ik als wijkagent sta natuurlijk niet alleen voor de horeca. Ik ben er ook voor de bewoners. Uh, en, uh, en, uh, uh, Die kant wil ik wel even op, want er is al een paar keer benadrukt dat het niet alleen over de horeca gaat. Het gaat nee. ook over rekels met scooters en, en andere dingen. En Laten we niet de nadruk te veel op horeca leggen. Het, gaat echt, het is ruimer. Nou, het, uh, wat je daar ziet in een uh, heel geconcentreerd gebied... met een hoge intensiteit horeca en bewoning... een oud gebied waar de geluidoverlast nou eenmaal traditioneel heel dichtbij komt... Uh, daar knelt hij dan soms. En dan zie je dat het, uh, de bezoekers van vooral de horecastraten... maar ook de gezelligheid op straat... Die veroorzaken dan met scootertjes en bromfietsen. Ja, dat is de, de jeugd van tegenwoordig. Ik kan me nog herinneren dat ik zelf ook een bromfiets had. En dacht van, wauw, wat maakt hier een mooi geluid. Opvoeren. Opvoeren heb ik ook nog gedaan. Ik zal het gewoon opbiechten. <lacht> Krijtel of zundap? Een zundap. <lacht> ook dat is wat kwetsbaar soms in bepaalde regionen. Uh, maar, maar dat hoort natuurlijk... Ja, het irriteert mij ook wel eens, dat geef ik gelijk toe... En de is om daarmee om te gaan... en ook die groep, eh, vooral in de kleine straatjes... echt erop attent te maken dat dit niet kan. Ga dan op een andere manier je, je scooter of iets neerzetten. En daar heeft de hoor ik ook een medeverantwoordelijkheid in. Dat doen ze ook. Dat is het mooie nu van die samenwerking. En eh, als je kijkt naar de bewoners in die omgeving... dan denk ik, gemiddeld gesproken... heb ik buitengewoon veel waardering voor hun incasseringsvermogen... Over het algemeen hoor ik daar, ja wij snappen echt dat we in het centrum wonen, dat is een bewuste keuze. En die balans is er ook, maar het was wat doorgeschoten. En je ziet ze nu, langzaam maar zeker, we zeggen ja, dit is weer de goede balans. De een, Dan is er evenwicht. Eén van de mensen die u nogal de s'avonds uit uw bed gebeld hebt, zo ongetwijfeld <laughs> weet u wie dat is. Ja. Uh, die zegt nu zelf al, ik weet dat het er is ja. en ik weet dat er keihard aan gewerkt wordt, dus ik zie vooruitgang. Precies, en dat is, eh, net wat ik benoem, dat de meeste bewoners accepteren de balans. Je hebt natuurlijk een aantal bewoners zeggen, ja, dit vind ik niet leuk. Nou, snap ik ook, maar dat is inherent aan de situatie. Ook een aantal bewoners vindt het circuit niet leuk. Maar ook grosso modo, dit circuit hoort bij dit dorp. Dat centrum hoort bij dit dorp. Oké, okay. Heren, de tijd is om. We moeten naar uh, het nieuws. Ik dank jullie voor je komst. Graag gedaan. 6.9. Straks meer. C FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.